En bovendien is er overcapaciteit op de energiemarkt, zegt Delta. Als de marktomstandigheden verbeteren... wil het Zeeuwse energiebedrijf er opnieuw werk van maken. Het duurt daarna nog zeker een jaar of acht... voordat de nieuwe kerncentrale in gebruik kan worden genomen. Delta gelooft nog steeds in kernenergie... omdat bij de productie geen CO2 vrijkomt... en omdat de kosten op lange termijn laag zijn. Bovendien worden fossiele brandstoffen steeds schaarser. In het wrak van de Costa Concordia zijn opnieuw twee lichamen gevonden. Het zijn twee vrouwen die zijn omgekomen in het internetcafé van het gekapseisde schip. Het aantal geborgen lichamen komt daarmee op 15. Er worden officieel nog 17 opvarenden vermist, maar het werkelijke aantal ligt mogelijk hoger, omdat er ongeregistreerde gasten aan boord zouden zijn geweest. De Costa Concordia kapseisde tien dagen geleden voor de Toscaanse kust, nadat het schip op een rots was gevaren. Op de A50 ter hoogte van Eewijk is een bouwkraan op de weg gevallen. De giek van de kraan verspert de weg in zuidelijke richting... tussen Arnhem en Os. Het verkeer staat muurvast. De problemen zullen waarschijnlijk tot half tien vanavond duren. Rijkswaterstaat zegt dat het ongeluk ernstige gevolgen heeft... voor de avondspits. en De ANWB raadt mensen aan om de A50 in zuidelijke richting te mijden. De kraan kan nog niet worden weggesleept... omdat het om een bedrijfsongeval gaat... en de arbeidsinspectie onderzoek moet doen.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 en verzorgde ook de choreografieën van theatervoorstellingen en opera's. Voor zijn oeuvre werd Lutgerink onderscheiden met de Gouden Zwaan 2011. Ton Lutgerink was 65 jaar. In Amsterdam is de acteur Piet Reumer in besloten kring begraven op Zorgvliet. Zo'n 150 mensen waren uitgenodigd om hem de laatste eer te bewijzen. De familie had bewust voor een plechtigheid in alle rust gekozen. Piet Reumer overleed vorige week op 83-jarige leeftijd. Het weer vanavond geregeld buien, waarbij hagel en onweer kan voorkomen. Minima rond het vriespunt in het binnenland en plus 4 aan de Zeeuwse kust. Morgen begint met wat zon, maar vanuit het zuidwesten neemt al snel de bewolking toe. Maxima rond 6 graden. En de komende dagen blijft het wisselvallig. ANWB Verkeersinformatie. U hoorde ook al net nieuws. veel vertraging bij Arnhem op de A50 van Arnhem naar Os door een omgevallen bouwkraan. Bij elkaar staat er 100 kilometer file, vrij normaal voor de maandagavondspits. Ik begin met de A4, Den Haag richting Amsterdam. Daar staat tussen de knopende De Hoek en Badhoefdorp 5 kilometer. Dat komt door de aanrijding, bij Badhoefdorp zijn drie rijstroken dicht. Verkeer richting Haarlem kan eventueel omrijden via de A5 en de A9. Dan de A50, die is dus voorlopig dicht tussen de knopende Valburg en Ewek... en dat gaat nog enige tijd duren. Verkeer richting Den Bosch of Venlo kan het beste omrijden via Utrecht... Maar op de alternatieve route staat het behoorlijk vast al. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum staat tussen Andelst en tot 8 kilometer. En op de A50 zelf vanaf Renkum tot aan de afsluiting bij Knopendvalburg 7 kilometer. Ook omrijders via de A325 Arnhem richting Nijmegen komen flink in de file. Tussen Gelredoom en Nijmegen 12 kilometer.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 Het NOS Radio 1 Journal Met Lucella Carrasso en Tim overdiep. Goedenavond. zeven minuten over zes. Het smallenbergvirus waarde al rond onder de schapen. Nu is het virus in Nederland ook bij twee koveren vastgesteld. Dus heeft staatssecretaris Bleker bij zijn Europese collega's gevraagd om registratie en coördinatie om dat smallenbergvirus te bestrijden. En ook heeft hij geld in Brussel gevraagd voor onderzoek naar het virus. Meneer Bleker, goedavond. Goedenavond. Wat wilt u concreet van uw collega's? Het allerbelangrijkste is uh, dat, uh, uh, dat alle landen waar dat maar kan, uh, er geregistreerd wordt of uh, er gevallen van berg besmettingen zich voordoen. Nou, een aantal landen heeft daar inmiddels toe besloten: In Duitsland, Frankrijk, uh, Verenigd Koninkrijk, uh, België. En ik verwacht ook dat ook nog enkele andere landen zullen volgen. In de tweede plaats. Uh, uh, hebben we, ...heb ik vandaag ook gevraagd aan de Europese Commissie uh, om uit uh, Europese budgetten steun voor onderzoek uh, beschikbaar te stellen. En de Commissie die uh, kijk, he, heeft daar in beginsel positief op uh, gereageerd. Dus de komende weken uh, wordt duidelijk op welke manier er vanuit de Europese Commissie steun voor onderzoek uh, komt. Dat is het allerbelangrijkste, want we weten... Nog uh, veel te weinig uh, Smallenbergvirus. Ja, dat virus is nu ook bij kalveren aangetroffen. Had u dat al ingecalculeerd? Ja, dat was ingecalculeerd uh, omdat er vorig jaar uh, zeggen, verschijnselen bij besmette koeien zich hebben voorgedaan, met name DRE gedurende een langere periode. In de tweede plaats, de besmetting heeft zich waarschijnlijk bij uh, schapen, zo uh, via vliegen. Uh, in het dekseizoen augustus, september, uh, oktober voorgedaan. Uh, ja, koeien dragen uh, in het algemeen wat langer, een paar maanden langer... voordat er een kalf komt. Dus wij wisten dat, uh, uh, dat ook uh, kalveren uh, risico zouden lopen. Ja, en dat leidt tot zorgen. Luistert u even mee, meneer Bleker, naar een reportage van Theo Verbrugge. Want die ging naar de stallen van Berin Jeannette Bransma. De stallen van Jeanette Bransma in de buurt van Giethoorn. strooien in de hand overal aan <coughs> lekker stof van uh, het stro. Openstal, stal, virus. Valt dat woord hier af en toe? Ja, af en toe valt het wel. Het komt wel in het nieuws uh, op het moment. En vandaag uh, was natuurlijk ja, uh, bekend worden dat toch ook bij Calavisch in Nederland uh, het smallenbergvirus virus gevonden is. Dus dat is toch wel even weer uh, ja, vervelend nieuws. Hier ook af en toe al een keer aan gedacht? We hebben er wel eens af en toe eens aan gedacht. Hè. Op het moment uh, dat je ja, van zomer uh, door heel Nederland ging een griep doorheen. Dus ja, de vraag is heb je wel of niet ook die griep gehad? Ja, dan ga je afvragen van heb je dat wel of niet gehad? En uh, ja, het begint nu, de eerste meldingen zijn er nu nog. We hopen dat we er uh, ja, van verlost blijven van uh, deze... De kalfjes van die... Van dat U had zich al een keer begreep ik, een beetje zorgen gemaakt toen uh, een paar koeien niet uh, zwanger raakten, om het zo maar te zeggen? Ja, we hadden vorige week zeg maar, gewoon twee koeien waarvan we dachten dat, die, uh, dat er een kalfje in zou zitten. En die bleek toch geen kalfje in te zitten. Dus het uh, is dus even de vraag, wanneer is dat uh, gebeurd? Is het blijkbaar gewoon helemaal niet drachtig geworden? Uh, dat is even de vraag en dat je denkt, van, hey, zou dat een effect kunnen zijn van, deze, uh, van dit virus? Ja? Nee? Er moet nog heel veel onderzoek naar gebeuren en het is allemaal nog niet helemaal duidelijk hoe het uh, precies tot stand is gekomen. De kalfjes kijken verwachtingsvol naar het verse stro. Ja, daar liggen ze lekker zacht, hè? Daar liggen ze lekker zacht, meneer Bleker. Ongerustheid dus wel hè, bij, bij deze veehouder. Verwacht u nog meer gevallen bij Kalveren? Ja, mooi vak, hè? Boer of boerin. Dat is het eerste wat me opvalt. Ja. Maar ik kan de zorgen heel goed begrijpen. Ik denk dat we uh, realistisch moeten zijn en dat er zich nog uh, uh, meer besmettingsgevallen kunnen, uh, kunnen voordoen. Uh, en we gaan het allemaal goed onderzoeken en gaan registreren. Er is een meldingsplicht van toepassing in Nederland. Uh, en uh, ik weet ook zeker dat uh, de boeren en boerinnen... Uh, daar uh, aan mee zullen werken. En verwacht u dat consumenten in Nederland nu hun, hun gedrag gaan aanpassen... als het gaat om, om vlees, melk? Nee, geen enkele reden toe. Uh, het gaat om een virus wat uh, die besmetting... Uh... Bij de koeien die dan die kalfjes brengen heeft het waarschijnlijk een dag of drie uh, geduurd. Dus dat was in uh, september, oktober uh, vorig jaar. Uh, na een dag of drie worden er heel snel antistoffen aangemaakt. Uh, dan is het virus ook, uh, ook weg. Uh, alle melk uh, die uh, wordt gepasteuriseerd en dat betekent dat het virus, want dat weten we inmiddels wel, het is een virus wat makkelijk uh, onschadelijk is te maken. Dat in, in, de, in de bewerking van melk wordt dat, uh, wordt dat, uh, gaat dat gebeuren. En ook waar het gaat om vlees is duidelijk dat, uh, dat het virus heel slecht buiten het lichaam uh, kan, uh, kan blijven leven. Dus uh, zoals eerder door het RIVM, uh, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is gezegd... en ook de Europese zusterorganisatie uh, zijn er uh, geen risico's voor de volksgezondheid. En voor zover ze er al zijn, zijn ze uiterst mini, mini, minimaal. Ja, daar hebben ze in Rusland en Mexico dan uh, niet zo goed naar geluisterd. Hè? Want die hebben nu de grenzen gesloten uh, voor producten uit Nederland. China, Argentinië denken daar ook over na. Kan het economisch wel een schadepost gaan worden voor Nederlandse bedrijven? Nou, Voor alle duidelijkheid, de Russen die hebben de grens gesloten voor levende schapen en geiten. Uh, maar uh, niet voor, uh, voor vleesproducten. Uh, en ook niet voor zuivelproducten. En uh, ik geloof dat ze in Mexico hebben ze de grens gesloten voor uh, sperma van uh, schapen en uh, uh, geiten. Ja, maar goed dat zijn producten dus uit Nederland, zo, nee is ze wijzen dus niet, niet alles. dat men dat doet. Wat zegt u? Het is dus niet zo dat men dat doet in verband met uh, onzekerheid of onveiligheid van de vlees- of melkproducten. Nee, maar goed, ze, ze sluiten de grenzen dus wel voor uh, bepaalde dingen. Hè? Wat u zegt, schapen, geiten, sperma. Is, is dat een schadepost voor Nederland? Ja, dat, uh, dat, dat, dat willen we ook Europees snel uh, weer uh, wegzien te werken. Uh, kijk, waar het gaat om schapen en geiten, die worden in zeer beperkte mate geëxporteerd. Uh, maar rundvee, uh, dat is voor Nederland veel belangrijker. Uh, en dat moeten we dus niet hebben. Dus vandaar dat we landen als Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk zullen de Europese Commissie er... Uh, ...erop aandringen dat, uh, dat geen onnodige uh, importbeperkingen door bijvoorbeeld Rusland worden afgekondigd. En belt u dan zelf ook nog even snel met Moskou? Niet alleen bellen, als het nodig is vliegen we daar ja, naartoe. Dat heeft u al een keer gewoon, eerder uh, gedaan. Hè? Ja, dat, dat hoort bij het werk. Uh, kijk, als men, uh, als men goede redenen heeft om een importstop te doen... Uh, dan, uh, ...dan moet je gewoon zorgen dat je dit Nederland beter voor elkaar hebt. Maar als er geen goede redenen zijn... Uh, ...dan vind ik dat je samen met de Europese Commissie... er uh, recht toe, recht aan op de Russen af moet. En desnoods uh, koopt u dus inderdaad zelf weer een retourtje Moskou. Meneer Bleker, dank voor uw reactie. Graag gedaan. Goedenavond. Goedenavond. Straks Keniaanse presidentskandidaten zijn aangeklaagd... door het Internationale Gerechtshof. Bijna mee, Jolanda van der Velden. Veel vertraging op de route A50 Arnhem richting Os... dat heeft te maken met een omgevallen bouwkraan. Daardoor is de weg dicht tussen de knopen te Valburg en Ewijk. Vanaf Renkum staat zeven kilometer. De, er is nog technisch onderzoek nodig... waardoor die weg nog enkele uren dicht blijft. Omrijden kan het beste via Den Bosch en Venlo... maar eigenlijk op alter, alle alternatieve routes staat het verkeer behoorlijk vast. Ander probleem van de avond is een aanrijding met vier auto's... op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... Tussen Hoofddorp en Knoopend staat 6 kilometer... zijn drie rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik. Bij de opstand in Syrië zijn al ruim 5000 mensen gedood. Maar nog veel meer mensen raakten gewond. En die durven niet naar ziekenhuizen of naar artsen... omdat de regering die allemaal controleert. De behandeling van gewonden moet dus stiekem... En de spullen die daarvoor nodig zijn, worden het land ingesmokkeld. Verslaggever Lex Runderkamp volgde zo'n smokkelroute van Jordanië naar Daraa. Dat is de Syrische stad waar de opstand tegen Assad begon. Er staan zes dozen in de gang, formaat van een kleine verhuisdoos. Het is een zending medicijnen die vandaag gesmokkeld gaat worden naar Syrië. Ik ben in een huis in de Jordaanse hoofdstad Amman, bij Anjad en Ibrahim. Twee Syrische vluchtelingen die het begin vormen van een smokkelroute naar Syrische steden. In de dozen zitten 400 bloedzakken die nodig zijn voor een infuus. Er is een groot gebrek aan medicijnen, zeggen ze, onder de opstandelingen in steden als Homs, Zabadani, Dera en Damascus. Nou, dat is een gele taxi, komen voorrijden. Amjad en Ibrahim halen de zes dozen nu en stoppen die in de achterbak. Ik kan de hele dag met ze mee. Tot aan de grens van Syrië, 90 kilometer verderop. Ze zijn niet bang om hun verhaal openlijk te vertellen. We staan toch al op de dodenlijst van Assad, zeggen ze. Uh, we through uh, the border illegally, Wij smokkelen de medicijnen illegaal Syrië in. Dus het is moeilijk om grote hoeveelheden tegelijk te sturen. Waarom is er eigenlijk zo'n tekort aan medicijnen? The hospitals inside Syria is only for the government. When someone get injured, we get, if we get it to uh, government hospitals, uh, they, they will kill him. Ziekenhuizen in Syrië zijn allemaal staatseigendom, zegt hij. Als een demonstrant gewond raakt en hij is al in staat om het ziekenhuis te bereiken, wordt hij alsnog vermoord. Elke half uur wisselen we auto's. Hallo. De jongens willen graag met chauffeurs rijden die de lokale situatie goed kennen... en erkend worden door politieagenten of militairen uit de streek. De Jordaanse regering laat de smokkel oogluikend toe... omdat de koning van Jordanië, Abdullah, al openlijk heeft gezegd... dat president Assad wat hem betreft moet opstappen. Maar de smokkelgoederen kunnen zomaar in beslag worden genomen... en dan moeten de Syrische jongens agenten gaan omkopen om hun spullen weer terug te krijgen. We zijn nu in het noordelijke stadje Al Al-Mavrak bij de volgende schakel in de, de smokkelroute. Het is een gewoon huis. Ik ben met vijf twintigers, dertigers, in een ruimte waar de jongens de zes dozen uitpakken en de bloedzakken in kleinere pakketjes verdelen. Tariq was eerst smokkelaar aan de Syrische kant. Hij woonde in Derra en bracht pakketjes van de Jordaanse grens naar zijn eigen stad. Maar hij is gevlucht. En hij helpt nu de dus smokkelroute vanuit Jordanië. We gaan lopend de grens over in het donker. Want als je een auto gebruikt ben je hier snel gezien. Daar ontmoeten we dan Syrische jongens die de spullen overnemen. Zij moeten anderhalve kilometer kruipen door de velden om bij de eerste boerderijen te komen. Hartstikke gevaarlijk, zegt hij, want er liggen mijnen langs de grens. In het donker bereiken we de grens. Er staat een auto met een Syrische nummerplaat. Een veertiger neemt de medicijnen gehaast in ontvangst en rijdt in de donker weg naar een plek verderop die hij me niet wil laten zien. Amjad en Ibrahim blijven achter. En ze kijken naar de stad Derra, die op loopafstand in Syrië begint. Je ziet de straatverlichting. Je hoort de moskee aan de overkant. We redden levens, zeggen ze, tevreden. Uh, actually, we save lives. We save lives with this. Lex Runnekamp vanavond in het 8 uur journaal, zijn beeldverslag. Dan Kenia. De president van Kenia, Kibaki, roept op tot kalmte. Door de beslissing van het internationale strafhof in Den Haag... om vier Kenianen te vervolgen, lopen de spanningen in het land snel op. Het strafhof wil de mannen graag vervolgen... wegens misdaden tegen de menselijkheid. Onder de vier verdachten zitten twee politici... die meedoen aan de presidentsverkiezingen eind dit jaar. Correspondent Koert Lindeijer. Koert, hoe zou jij die situatie in Kenia nu beschrijven? Nou, inderdaad, vanmiddag heeft dus president Mike Baki opgeroepen tot kant. En dat was nodig. Want de vrees voor geweld was echt erg groot. Was in de laatste paar dagen steeds groter geworden, eigenlijk. En dan de vrees voor geweld precies op die plaatsen. waar in 2007, 2008 grootschalige chaos plaatsvond. na de omstreden verkiezingen toen. Nou, ik ben inmiddels in Kibira geweest, een sloppenwijk hier in Nairobi. Daar is het rustig. Ik ben ook even in Mazade geweest, een andere grote sloppenwijk van een half miljoen mensen. Ook daar is het rustig. En ik heb telefonisch contact gehad met Burnt Forest. Dat is een gebied in het noordwesten van het land. En daar zijn ook een heleboel mensen vermoord... tijdens de verkiezingen in 2007-2008. Ook daar is het rustig. Dus grote opluchting tot nu toe dat het rustig is gebleven. En misschien heeft het iets te maken met een waarschuwing die het internationale strafhof eerder vorig jaar deed uitgaan. Toen zei het strafhof tegen de verdachte van, jullie hoeven je niet te melden in Den Haag. Jullie zullen niet worden opgesloten in Den Haag tijdens jullie rechtszaak, als die rechtszaak eenmaal begint, op voorwaarde dat jullie geen haatredenvoeringen meer houden. Dat jullie in jullie redenvoeringen als politici niet bepaalde Stammen aanvallen en haat zaaien. Nou, dat hebben de politici, zeker de politici die uh, straks terecht zullen staan in Den Haag, begrepen. En ze stellen zich dus uiterst geciviliseerd op en hebben heel gematigd gereageerd op het nieuws uit Den Haag. Ja, want als we even kijken naar, naar die mannen, hè, wie, wie dat zijn, welke rol spelen ze nu in Kenia? Het zijn inderdaad allemaal mannen. Van de zes die aanvankelijk. Uh, ...werden genoemd uh, als mogelijke mensen die terecht moesten staan... ...zijn er vier overgebleven. Van die vier zijn er twee uiterst belangrijk. De eerste is Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta is de zoon van de vader des vaderlands... ...Jomo Kenyatta, die de strijd, destijds streed in de Mau, Mau ...en als eerste president, toen het land in 1964 onafhankelijk werd... als eerste president het land geleid heeft. Bovendien, Uhuru Kenyatta is stinkend rijk. De rijkste man van Oost-Afrika. En president kandidaat einde dit jaar. Dat is nummer 1. Uh, de tweede persoon die is aangeklaagd wegens beschuldigingen, uh, vermeende schendingen van de mensenrechten is William Ruto. Dat is een Kalenjin. Zijn uh, tribale groep vocht destijds in 2007 tegen de Kikuyu's van uh, Kenyatta. Uh, William Ruto zou hebben opgeroepen tot geweld uh, tegen die kikoejoes. En hij zou bijvoorbeeld eind uh, 2007 opdracht hebben gegeven kikoejoes te verdrijven. En daar kwam onder meer uit voort het verschrikkelijke incident. Uh, een kerk in Eldoret, het noordwesten van het land, vlakbij Burnforest. waar toen 30 Kikuyus werden geroosterd in een kerk. Dat zijn, die in dan die twee, dat zijn dan de twee hoofdpersonen. Dan heb je nog een topambtenaar in het hoofd van de radiostation. En ze hebben al Gematigd gereageerd zeggen op het besluit van strafhof, maar hoe gaat die vervolging van deze vier mannen dan in de praktijk verder? Nou, dat is de grote vraag waar iedereen het nu hier over heeft. Ze hoeven dus niet naar de gevangenis in Den Haag. Ze mogen vrijblijven rondlopen. Er staat niets in de Keniaanse grondwet dat mensen die aangeklaagd worden niet aan presidentsverkiezingen zouden kunnen meedoen. Maar er staat bijvoorbeeld niets over het ICC, het strafhof in Den Haag, in. Dat moet nog worden besloten. Dat zal uiteindelijk de opperrechter, de hoogste rechter van dit land, moeten beslissen. En het is heel goed mogelijk dat de politieke carrières van deze twee heren heel snel beëindigd worden, omdat ze of geen campagne mogen voeren of omdat ze gewoon te druk bezig zullen zijn met hun verdediging in Den Haag straks. Kurt Linda, dankjewel voor jouw verslag vanuit Kenia. In een nieuwe hangar in Rijen staat sinds vandaag een Chinook helikopter, maar wel een helikopter zonder rotorbladen. En dat is niet voor niets, Joris van der Kerkhoff, je beschreef het alsof er een kunstwerk werd onthuld en werd opgehangen, maar dat is zeker niet de bedoeling. Nee, het is in ieder geval niet opgehangen. Hij staat hier op twee, vier, zes wielen in totaal uh, vier achter, uh, twee voor. En de plastic zit er allemaal nog, uh, nog omheen. Met daar ook alle organisaties die ervoor gezorgd hebben dat die oefenschinoek hier uh, in rijen kan gaan staan in deze uh, hangaar. Wanneer uh, kunnen er nou mensen een opleiding krijgen hier? Vanaf wanneer is dat? Nou, we kunnen volgende week kunnen we de chinoek gaan opbouwen. Dat betekent dat we hem helemaal gaan completeren. Dan gaan we hem testen dan kunnen we de spanning en hydraulische druk opzetten. En verwachten dat wij eind februari, begin maart helemaal operationeel zijn. lopen we hier langs het tafeltje met de koffie, de thee. De champagne, de spa. En van alles, iedereen is uh, inmiddels weg. We lopen naar, uh, naar de Chinook toe. Uh, het onderwerp in de uitzending ging net over Kenia. Zijn er nog Kenianen die hier ook hier een training kunnen krijgen? Nou, Kenia is, heeft ons nog niet benaderd. Uh, maar wie weet. Ik, bij mij weten heeft Kenia geen Chinooks. Een dus, uur uh, geleden uh, ging het over Iran. Uh, ja. Komen die nog langs? Ja, Iran heeft ons wel benaderd. Maar uh, dat lijkt ons niet zo'n goed idee... om in deze situatie dit soort landen te gaan opleiden. Ja, ons uh, komt dat dan door deze... Wat hier staat, deze reclame van Boeing dus, zegt Boeing van uh, doe maar niet. Zou je uit zichzelf wel denken van wij leiden iedereen op, dus waarom ook niet mensen uit Iran? Nee, wij mogen niet uh, zomaar mensen opleiden. Wij zullen altijd toestemming moeten vragen aan de Amerikaanse overheid. Juist vanwege het partnerschap, maar ook omdat het een, een, een, ja, het is een Amerikaans wapensysteem is. Uh, dus wij moeten toestemming uh, vragen aan de Amerikaanse overheid. En de verwachting is met dit soort landen. Ja, dat we die niet zomaar gaan krijgen. Wie zijn wij dan in dit geval? Wij zijn echt Rotary Wing Training Centrum. Dat is de, de, de Boeing, in dit geval, met de World Class Aviation Academy. En daarnaast het Midpoint, de organisatie die ook aandeelhouder is in het geheel. Ja, een jaar of vier geleden waren de eerste plannen om dat dan hier aan de overkant van de weg van de vliegbasis neer te zetten. Waarom niet op de basis zelf? Ja, medegebruik van de vliegbasis is, uh, is, is best nog wel een punt. Hoewel daar uh, best wel kansen liggen, ook voor de toekomst. Hebben we er toch voor gekozen om daar niet op te wachten. Um, maar echt om uh, ja, uh, te, beginnen, te beginnen met dit centrum. Uh, en dan het op deze locatie te doen. Uh, dit maakt deel uit van een veel groter initiatief. We hebben het niet alleen over uh, monteursopleidingen. Maar we hebben het ook over allerlei andere activiteiten binnen dat luchtvaart. Binnen die luchtvaart. Um, ja, en dat, daar is de tijd nog niet helemaal rijp voor... om dat allemaal op een vliegbasis te doen. Ja, dat, dat moet dan in de toekomst misschien wel gaan komen. En daarom is het uh, juist deze plek gekozen. Ja. Het is in de buurt. En dat zou dan ja. in de toekomst meer samen kunnen gaan werken. Als we zo het mogen. Ja, we kunnen hem nu wel eventjes openmaken. Ja? Het is zo, ja, nou, helaas nog niet in. We kunnen er niet in, maar een ritje zo. Dan gaat het. het is ook dik plastic wel, hè? Hij is mooi ingepakt, ja. dan ja. nou, doen we nog verder omhoog. Aha, uh, push, trigger, turn. Deze kan niet gaan vliegen, hè? Uiteindelijk. Oh, Zo, ja. Oh, we kunnen er niet in. Nee, we kunnen er helaas niet in. Uh, zoals u ziet, ziet u het ook vol met, met spullen. Ja. Ja, dus hebben we hebben hem uh, redelijk volgezet met, uh, ja, met onderdelen. Want het is uiteindelijk ook een uh, transporthelikopter. Ja. Dus we hebben gebruik gemaakt van de ruimte die er is... Even kijken. Ja hoor. Maar dat uh, zijn gewoon... Dat uh, zijn de spanbanden. spanbanden die spanbanden. Het zijn andere, maar die, die, die spanbanden... Oh, dan moet ik hem wel weer goed terugnemen. Spanbanden die er ook boven zaten toen hij over het fietshoek heen getild moest worden... om hier in de hangaren geduwd te worden. Als u wat verder kijkt, zie u die twee rotorbladen liggen. Die worden ook weer op de helikopter gemonteerd. En dat is deel van de opleiding om een rotorblad te monteren, te demonteren. En die hoort dus ook bij, deze, bij dit training device, zoals ja. ze dat zeggen. Vanaf maart kunnen ze dan hier naartoe uit de hele wereld. De eerste komen uit uh, Australië. Ja, en dat en dan is, correct. is het plastic eraf. Zo. En dan komen we tegen de tijd alweer eens een keertje terug. Reetje dicht. Zo. Goed. Dan is weer mooi beschermd. Ja. Dank u wel. Graag gedaan. Er kan gesleuteld worden aan de Chinooks, monteurs uit de hele wereld. Vanaf nu welkom in het Brabantse rijen. Joris van den Kerkhoff, dankjewel. En daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1-journaal voor deze avond. Zometeen na het nieuws van half zeven kunt u gaan luisteren naar Avondspits. Joost Eertmans, goedenavond. Goedenavond, zelf. We gaan er weer tegenaan. Het gaat in de politiek om de poppetjes, zeg ik. Niet om de inhoud. En dat is mijn mening zometeen in Avondspits. Want Emiel Roemer die werd zondag erg lekker wakker, zei hij. Zijn partij staat op 32 zetels. En altijd hoor je politie dan zeggen, en ook roemer: het gaat om de inhoud, het gaat niet om de poppetjes. CDA kwam laatst ook weer met zo'n nieuwe slogan. Hè. We gaan het eerst de fles vullen en dan pas doen we het eten. Erop. Alsof mensen op een strategisch beraad gaan stemmen. Dat doen kiezers niet, ze willen een talking head. Iemand van vlees en bloed die ze kunnen begrijpen en verstaan. En dan gaat het dus juist wel om de poppetjes. Als Cohen hetzelfde verhaal van Roemer vertelt, dan gaat de PvdA heus niet stijgen. En als Roemer het verhaal van de PvdA vertelt, dan gaat hij niet dalen. Het draait dus om betrouwbaarheid, om goede voormannen en om vertrouwen. 0820, sorry, 081121. We zitten na het weekend, dat begrijpt u. Het gaat om de poppetjes in de politiek. 081121, hashtag Eerdmans, tot straks.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 Om 10 uur bij de VPRO op Nederland 1. De winterschilder. Voor binnen en buiten. Ja, voor binnen en buiten. De winterschilder. Jort.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 Ondanks de crisis worden 65-plussers steeds rijker. Gemiddeld was hun vermogen op 1 januari 3000 euro groter dan een jaar geleden. Andere groepen hebben fors moeten inleveren, met name mensen tussen de 25 en 45. Hun vermogen daalde voor het derde jaar op rij, vooral doordat hun huizen minder waard zijn geworden. Dit jaar komt er in Amsterdam geen Radio 538 Koninginnedagfeest. Dat is de uitkomst van overleg tussen de gemeente en Radio 538. Het feest was tot nu toe steeds op het museumplein, maar de gemeente wil het daar niet meer in verband met de veiligheid. Verhuizing van het feest naar het plein voor de Rai bleek niet mogelijk te zijn. De marechaussee heeft vanochtend twee militairen aangehouden op verdenking van onder meer mishandeling en bedreiging van een militair van 19. Die is gelegerd op de Johannes Postkazerne in Havelten in Drenthe. De twee zouden hun slachtoffer hebben mishandeld en bedreigd en ook andere strafbare feiten tegen hem hebben gepleegd. En in het wrak van de gekapzijsde Costa Concordia zijn opnieuw twee lichamen gevonden. Het zijn twee vrouwen. Het aantal geborgen lichamen komt daarmee op 15. Er worden officieel nog 17 opvarenden vermist. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Met Willemijn Hubert. Tja, vandaag scheen de zon, maar af en toe waren er ook flink stevige buien... met wat hagel en wat onweer. En die buien zitten nog steeds in de aanvoerroute... maar worden langzamerhand wel wat minder in aantal. En vannacht is het dan niet helemaal droog. Maar zeker aan de noordkust kunt u nog een aantal buien verwachten. Maar de hagel en de onweer die verdwijnt er uiteindelijk bij. En het koelt af. Het wordt zo'n graad 1 graad... net rond het vriespunt in het oosten van het land en zo'n 4 graden aan zee. En morgen gaan we dan waarschijnlijk de droogste dag van de week tegemoet... Veel zon, zeker in de ochtend, maar in de loop van de dag komt er toch wat bewolking binnen vanuit het westen. En die bewolking wordt in Zeeland dan dik genoeg om daar uiteindelijk ook wat regen op te leveren. Morgen een graad of zes en er staat ook maar weinig wind. En de dagen erna houden we gewoon dit beetje herfstige, wisselvallige weer met veel bewolking. Af en toe wat zon, regelmatig buien en elke dag een graad of zes, zeven. ANWB, verkeersinformatie. Er staat bij elkaar nog 50 kilometer file. De meeste probleem op de A50 Arnhem richting Os. De weg is daar dicht, daar is een bouwkraan vanmiddag omgevallen. Ik begin met de A4, daarna Haag richting Amsterdam... tussen het Ringvaart Aquaduct en Knopend Badhoofdorp 7 kilometer. Bij Knopend zijn drie rijstroken dicht. Dat was een aanrijding met vier auto's. Verkeer richting Amsterdam kan eventueel omrijden via de A5 en de A9. Ook was er een aanrijding op de A10, de Ring Zuid van Amsterdam... tussen RAI en Oostdorp. Osdorp nog 5 kilometer. Inmiddels zijn daar alle reisrokken weer vrij. Dan de A50 Arnhem richting Osdorp. Die is voorlopig dicht tussen de Knoop en de Valburg en Ewijk. E er moet ook nog technisch onderzoek plaatsvinden. Tussen Renken en de Valburg staat inmiddels 5 kilometer file. Verkeer richting Den Bosch of Venlo kan het beste omrijden via Utrecht. Dat lukt niet filevrij, want op de A15 van Nijmegen naar Gorkem bijvoorbeeld... staat tussen Andelst en Echt tot nog 8 kilometer. En ook op de A325 is het vastgelopen. Dat is de weg van Arnhem naar Nijmegen. Tussen Gelvedoom en Knopendressen 7 kilometer. Dit is Radio 1. BNL Avondspits. Joost Eerdmans. Het gaat om de poppetjes. En goedenavond, dit is avondspits van WNL. Het publieke debat op de publieke radio. Discussiëren we over grillige kiezers en politieke tovenaars. Bel WNL. 0800 1121. De SP gaat als een komeet omhoog in de wekelijkse barometer van Maurice de Hond. Inmiddels mag de partij van Emil Roemen zich de grootste van het land noemen. Het kan raar lopen in de politiek. Nog geen twee jaar geleden sloeg de kiezer rechtsaf. Nu lopen we massaal achter de linkse tovenaar van Boksmeer aan. De SP in de regering, dat is toch wel een nachtmerrie. Belastingtarieven tot aan het plafond. Werken wordt bestraft, criminaliteit niet. Er moeten verplichte gemengde wijken komen. Minimumloon gaat omhoog, de bijstand ook. En de staatsschuld explodeert. Kortom, de SP weet uw welverdiende boterham uitstekend te herverdelen. Niet mijn partij dus. Ik weet ook zeker dat als je de stemwijze zou loslaten op die 32 zetels van zondag... de helft niet bij de SP-standpunten zou uitkomen. Maar de inhoud telt niet. Het gaat om Roemer, een aardige Brabander die je meteen je auto leent. Het is ironisch. Uitgerekend in het weekend waarin CDA en PvdA... hun nieuwe inhoudelijke elan aan het uitstralen waren, daalden zij allebei nog verder in de peiling. En ook de PVV, 10% van de PVV-kiezer, is inmiddels overgelopen naar de SP... Van de PVV naar de SP. Dat is toch bijna zoiets als een vegetariër die even boodschappen gaat doen bij de slagen. Kortom, kiezers kiezen niet voor inhoud. Zij vinden de poppetjes veel belangrijker. Bel WNL 0800 1121. In de politiek gaat het dus om de poppetjes en niks anders dan dat. Wat politici u ook willen vertellen, u kunt daarover bellen. 0800 1121 als u het mee eens bent. En zeker ook als u het daar niet mee eens bent. Bent u zelf in, actief in de politiek, vind ik het ook leuk. Als u lokaal bijvoorbeeld zegt, ja, mij gaat het inderdaad vooral om de inhoud. Maar men rekent mij af op mijn uitstraling. Vind ik leuk om te horen. Inmiddels is 35% van de PvdA stemmers zover om te zeggen dat ze liever roemer dan Cohen in het torentje willen. Het loopt wat dat betreft toch helemaal spaak. Eh, 081121 En dan komt u in de uitzending, u kunt ook twitteren. En dat doet u hashtag eh, WNL of hashtag Eerdmans. Jan de Jong is er zo een, die zegt eens... maar niet alleen in de politiek gaat het om poppetjes. En daarbij zegt eh, Wilfred Hoefsloot, Wilfred Eerdmans... het gaat zeker om de poppetjes. Politiek is marketing. De consument wil zich kunnen identificeren. Dat is een oerprincipe. En Leijny twittert naar ons... Eh, geen poppenkast, maar een zaakkabinet. Efficiënt, discussie. En geen spelletjes. Er moeten spijkers met koppen worden geslagen. De politiek draait om de poppetjes. Uh, meneer Andrea uit Rotterdam, goedenavond. Ja, een hele goede avond, uh, Joost. Ik ben het uh, op zich met je eens. Het gaat om de poppetjes. Maar wat we ook niet moeten vergeten, dat de peiling is nog geen stem. Dus nu uh, kan de SP bovenaan staan. Maar als wij gaan stemmen, uh, wanneer dat de tijd is, dan uh, vrees ik dat het. Uh, Mm, anders zou eruit Ja, u denkt dat de SP te vroeg piekt? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Maar hij kan blijkbaar makkelijk blijven roepen. Hij staat mooi aan de zijlijn. Ja, ja. Dus het is makkelijk roepen, hè? Het is heel makkelijk roepen. En gelooft u mij, een, een, een peiling is nog geen stem. Oké, okay, dank je zeer aan meneer Andrea. Ton van Manen en ze draait om de poppetjes in de politiek. En niets anders dan dat... Ja, Joost, ik ga het daar een uh, groot eind uh, mee eens zijn. En wanneer met name, heel simpel, een half jaar tot twee maanden voor de verkiezingen, dan is het poppetje van essentieel belang. En je ziet dat met name ook in de plaatselijke politiek. Hè, dan is het wie komt op dat moment goed over en wie heeft op dat moment goed voor elkaar. Ja. Aan de andere kant zie je dus dat na de verkiezingen er juist toch op de enige van de een programma moet zijn. En dan zie je dat er een heleboel poppetjes helaas op dat moment af moeten haken. Kijk aan, dus dan komen ze, toch, kom, komen ze toch ten val met hun charme, zeg je. Maar zie je niet een verschil tussen lokaal en nationaal... dat nationaal de poppetjes nog veel belangrijker zijn... en lokaal er meer op de inhoud wordt gelet? Um, nee, niet. En um, zeker ook lokaal, dan is het van essentieel belang... wie ken je, kennen en gekend worden... En um, natuurlijk, landelijk, dat zien we allemaal in de media. Dan zie je dat allemaal naar voren komen. Mm. En ik denk dat er landelijk zeker een heleboel zijn die echt op een beetje proberen de inhoud naast elkaar te leggen. Want we vinden dat met elkaar uh, toch wat belangrijker. Ja. En in de plaatselijke politiek, dan zie je echt dat er ook verschillen zijn in mensen die kiezen. Die kiezen landelijk soms heel anders dan plaatselijk. Dat klopt. Ja. dat doen ze dan niet zozeer op inhoud. Maar dan doen ze veel meer op het poppetje. Oké, okay, Tom, we laten het even bij. Dank je zeer. 0800 1121. In de politiek draait het om poppetjes, niet om de inhoud. Dat kunt u dus. Uh, daar kunt u mij over inbellen. Dat is 0800 1121. Marijn van Bergelow uit Tilburg, goedenavond. Ja goed, uh, ik ben het helemaal niet met je eens. Absoluut niet. Want het draait wel om de inhoud. De mensen die nu uh, SP zijn gaan stemmen, als, als er stemmingen zou zijn, die doen dat omdat ze gewoon merken. ...dat uh, heel veel dingen worden wegbezuinigd... ...waar ze belang aan hechten. Mm. Ik maak het zelf mee. Ik praat altijd over politiek in de bus, ...en dan weet ik wat allemaal. Ik woon in een uh, buurt die het niet rijk heeft... ...en ik merk gewoon de mensen zwaar teleurgesteld zijn... In, in het, het kabinet? TV. En, ze, en, en ben jij zo, je bent een actieve SP'er? Marjolein, je bent een actieve SP'er? Helemaal niet. Ik stem oh. het nooit. Ik ga het ook niet stemmen ook. Oh, maar ik, ik, ik, ik praat altijd over politiek... ...en, ja. Ik, ja. Ja, vind en dan ik ook leuk. hoor ik dat... En dan hoor je dat ja, ik ben toch. Van de Partij van de Dieren. Maar hoe verklaar je nou eigenlijk dat iemand die. die. die, die dus uh, bijna hè, tegenovergestelde aan Wilders uh, vertegenwoordigt. dat hij toch al die kiezers op een zeker moment. tenminste 10% loopt inmiddels al over van, van rechts naar links. Wat zegt dat? Nou, dat snap ik best. Die mensen hebben helemaal niet door gehad. Wilders heeft zelf verkocht. Dat hij niet de arme mensen zou gaan schaden. Ik ben een, naar zo'n bijeenkomst geweest, want ik was het helemaal niet met hem eens. Ik ben gewoon naar zijn bijeenkomst geweest. Mm. En dan heeft ze, heb ik het hem horen beloven aan mensen met een bijstand, die zullen het niet merken. Die belofte heeft hij gedaan. Yep. Ook gewoon op tv. Henk en Heren, nou zien ja. ze dat. en nu, nu zien ze dat er een heleboel kortingen komen. Ja mensen ja. zijn zwaar teleurgesteld in Wilders. Okay. En die stappen over op de SP, want die is wel betrouwbaar. Dat snap jij wel, Marjolein. Ja. Ja. Nee. Nou, dan ben je het met mij ja. oneens. Maar ik vind het toch een duidelijk verhaal wat je mij vertelt. Ik ben het er ook wel niet helemaal mee oneens. Het gaat wat mij betreft toch, nummer één, zeg ik, om de poppetjes in de politiek. Dat is geen waardeoordeel, maar de inhoud is secundair. Het gaat primair de mensen, de kiezers, om de lijsttrekker, om het gezicht naar buiten toe. Je kunt nog zoveel beraden en commissies uh, uh, met elkaar zetten. De mensen laten zich meer verleiden door personen dan door... De programma's 0800 -1121. Bas Hendricks twittert Eerdmans volledig waar. Als mensen politicus verstaan, volgens hem. Inderdaad, inhoud maakt dan niet heel erg uit. We leven in een mediacratie, doet hij erachteraan. Sam van der Pol zegt... Ja, Joost, het gaat om de poppetjes. Vergeet niet dat dit kabinet de mensen in de handen links, in de, in de handen links drijft. Zo blijkt de zaak in evenwicht. En Peter zegt misschien is Nederland het poppetje Rutte wel zat... en gaat daarom de SP wel zo hard. Uh, Anderlein, Peter Kannen is onderzoeker en schrijver van het mooie boek... De gedoogdemocratie. Goedenavond, Peter Kannen. Goedenavond. Zeg, ja, zegt, zegt u het, maar u bent deskundige. Uh, loopt men nu achter de persoon aan of achter de inhoud in, uh, als kiezer? Uh, nou, zoals je misschien wel weet, heb ik in de Volkskant een stuk geschreven. Dat heette, uh, het gaat om de inhoud, niet om de poppetjes. Ja. Het lijkt erg op jullie stelling, maar dan omgekeerd. Nou, dat is ook leuk. <laughs> dus we zijn er snel uit dat jij het er niet mee eens bent. Nee, nee, nee, nee. Kijk, ik, ik, het is natuurlijk altijd een combinatie van die, uh, van die twee uh, zaken. Uh, maar ik denk dat een, een, een sterke lijsttrekker of sterke politicus... zonder een goed partijprogramma en zonder een sterke partij achter zich... Uh, het heel moeilijk uh, zal hebben in de politiek. Ja. Dus de basis moet liggen bij een goed programma. Maar nou, als het, ik... Ja. Ja? Nee, sorry, ga, ga door. Nou ja, als je het hebt over de SP... De SP uh, heeft natuurlijk al eerder bewezen dat ze heel veel zetels kunnen winnen... met Jan Marijnissen. Uh, en de SP staat voor een geluid links, wat aan de conservatieve kant. Conservatief in de zin van uh, wat tegen Europa. Uh, hmm. dat wat, wat iets kritischer misschien als het gaat om de multiculturele samenleving... Uh, dan andere linkse partijen als de PVDA of GroenLinks. Maar dat vinden wij misschien als, als leuk en politiek oprecht geïnteresseerden. Maar als je nou het, het kontje van Bos. Je had Marijnzen met zijn leuke grappen. De lachende Rutte. Wilders met zijn dynamiek enzovoorts. En zijn en verhaal. Het is toch heel vaak juist niet de inhoud die telt. Maar de mensen willen gewoon een verhaal kunnen zien en begrijpen. En, en ook emotie erbij horen. Marijnzen zakte helemaal in elkaar toen, toen Bos. Toen Wouter Bos kwam. Toen zakte, vloog iedereen weer naar die PVDA toe. Hoe gaat het nou, toch in de volgens mij uh, bij de laatste verkiezingen... waar Marijnus uh, aan het roer stond bij de SP... hebben ze het niet slecht gedaan. Nee, dat was de laatste. Zeer goed en zelfs. En alle voorbeelden die je noemt uh, waren allemaal successen. Ook, ook Rutte, ja. en ook Bos uh, en een tijdje ook Cohen... waar, uh, waar ze een, een, een, een heel goed verhaal combineerden met een sterke leider. Dus Rutte, die de VVD heeft in 2010... Ze hebben heel strategisch heel goed gekeken... waar zit een verhaal voor de kiezers... wat, wat, wat kiezers graag willen horen. En daar hebben ze uh, Rutte als leider gehandhaafd. Want Rutte was namelijk helemaal niet populair uh, in 2009 en 2010... Ik zou eerder zeggen, de VVD heeft de verkiezingen gewonnen, ondanks Mark Rutte. Nou, je dus kunt dan, ook zeggen, gaat hij, trok, je ja, maar gaat je stelling, hij trok aan natuurlijk op een zeker moment. Dat weten we ook. Hij kwam helemaal meer, meer uit de verf. Mensen wilden toch uh, rechts, rechts gaan stemmen. Dat was de, de algemene benadering naar, naar het dramakabinet van Van Balken en de Vier. Dus het was toch ook zo dat mensen smakt, echt smachten naar een rechtsverhaal. En daar dat weer Rutte verdraait goed te com communiceren. Nou, ik denk dat, dat Rutte eigenlijk meer mee is gegaan... Uh, met het succes van het uh, strategische verhaal... Uh, gericht op veiligheid, uh, uh, economie. Dat waren belangrijke speerpunten voor de, voor de VVD. Uh, en daar, uh, daar is Rutte in meegegaan. En dat heeft hij heel goed verwoord. Ja, dat heeft hij goed verwoord. Je moet zeggen dat hij zeg maar, vanaf de periode juni uh, 2010 heel goed is gaan draaien. Misschien iets daarvoor. Moet je niet dat... zeggen, Peter, moet je niet zeggen... het gaat altijd om mensen in de op, vanuit de oppositie. Omdat je makkelijk kan roepen. Het gaat altijd om mensen creëren van een soort angst. He, dat doet roemer tegen he, die bezuinigingen. Wilders deed dat natuurlijk tegen de Ella de, de Vogelaar-lijn, zeg maar. Daar zit natuurlijk altijd een, een... Nu die onderdeel is van de macht, Wilders, dan zakt zij het vertrouwen wat in. Nou, dat geldt natuurlijk ook niet helemaal. Want uh, je ziet ook vaak dat een premier een premierbonus krijgt. Zoals Balkenende die ook een andere mm. keer gehad heeft. Uh, en, kijk, het is, het is onmiskenbaar dat je een goede lijsttrekker moet hebben die op een geloofwaardige manier het verhaal kan vertellen. Ja. En bij Roemer zien we nu dat hij dat doet. En uh, jij zei net ook, uh, zei, uh, PVV en SP, je kunt geen grotere verschillen vinden, maar dat is helemaal niet waar. Want eigenlijk zitten uh, SP en PVV qua achterban heel dicht bij elkaar. Sociaal-economisch? Uh, sociaal-economisch wat minder, maar sociaal-cultureel, als het gaat om immigratie, uh, integratie, nou, Europa, uh, lijken ze heel veel op elkaar. Dat, dat... En, en je ziet dus dat, dat Wilders de laatste jaren, eigenlijk al een jaar of vier, vijf, heeft geprobeerd om sociaal-economisch uh, linkser te lijken. En uh, daar heeft de SP hem uh, heel sterk op bevochten. En ik denk op een aantal punten zeer terecht, omdat... Uh, uh, zoals iemand net ook al zei... Uh, Wilders uh, toch een aantal beloften heeft gedaan... sociaal-economisch... die hij absoluut niet kan waarmaken. De AOW... De Marktwerking in de publieke sector. Ja goed. Er zijn er een paar van. Ja. Dat denk ik. Uh, we de de bevecht, bevecht ja. hem daarop. Ja. ja. En met, okay. het, met succes. Peter, blijf aan de lijn. We, we spreken het over luisteraars. Gaat het om de poppetjes of de inhoud in de politiek? Ik zeg, het draait uiteindelijk altijd om de poppetjes. Terwijl politici altijd het tegendeel beweren. En ook Peter Kannen, onze deskundige zegt, daar ben ik niet met je eens, Eertmans. U kunt het ook laten weten. 0800 1121. Het gaat om de poppetjes in de politiek. En u kunt ook Twitter op hashtag wnl hashtag Eertmans. Webblog Wauwel zegt, uh, zolang politici niet op George Clooney lijken, gaat het echt niet om de. Poppetjes. Men denkt namelijk ook nog na. Niels Boer die zegt, de SP kan makkelijk roepen langs de zijlijn. Als ze aan regeren toekomen, kunnen ze ook niet alles waarmaken wat ze beloven. En Stijn die zegt, volgens mij is dat van alle tijden. En laat de fijne SP dan ook eens verantwoording nemen. Premier Roemer dus. Dat is wel interessant Peter, de SP moet een keer gaan regeren. Dan is het misschien gauw afgelopen met het, het mooie praten. Ja, daar zit natuurlijk wel iets in. Uh, ik denk als de SP gaat regeren... De SP heeft natuurlijk altijd op, op, op, op sociaal-economische onderwerpen heel erg uh, ja, voorstelling genomen. En als je gaat regeren, ja, dan zul je toch, je moet met een coalitiepartner. Hij wil zelfs wel met uh, de VVD van Marx. Ja, Rutte. gelukkig niet andersom. Maar... Uh, ja, niet andersom. Uh, mm -hmm. Maar dat zal, kijk, als de SP dat gaat doen, ja, dan zullen ze toch water bij de wijn uh, gaan maar doen. Maar Peter, en, ze gaan nooit regeren. De SP gaat nooit regeren. Nou, waarom niet? Ze regeren al in provincies en in, uh, in ja, lokale besturen. Daar, daar telt het er niet daar, Kijk, daar telt Op het, op het, het moment dat de SP beetje... de grootste gaat worden, en ik, ik, ik beschrijf ook in mijn, mijn boek en in andere artikelen, en daar ben ik echt niet de enige in, dat, dat, dat gaat echt wel een keer gebeuren. Hmm. Dus de de, de flankpartijen, uh, SP en PVV, uh, ja, die hebben toch het momentum. En uh, die gaan een keer de grootste worden. En als ze de grootste worden, gaan ze ook regeren. Kijk aan, dat zegt Peter Kannen die u hoort. U kunt ook vragen aan hem stellen. 0811 21 De politiek draait alleen om poppetjes en niet om de inhoud. Niels Boer, zegt de eerbans, helaas zijn er ook proteststemmers. Stemmen op elke partij die ergens tegen is. Als een partij macht heeft, switchen ze weer. Daar zit, zit vind ik ook, veel in uh, voor te zeggen, Niels Boer. Paul Bogaerts uit Goudswaard, goedenavond. Goedenavond. Ja, zegt u het maar, hoor. Ja, nou, ik, uh, ik wil er wel het volgende over zeggen. Uh, volgens mij... Kun je niet, uh, als, als sterk leider, kun je niet uh, zonder een goed verhaal. Ik denk dat die dingen gewoon uh, samen moeten gaan. En uh, om even te reageren op uh, een, van mijn, van de, of een van de vorige sprekers. Die gaf aan van, uh, dat het type kiezers uh, van de PVV ongeveer hetzelfde is als het uh, type kiezers hmm. van de SP. Uh, of die dat in ieder geval zeggen te gaan doen bij de volgende verkiezingen. Dan denk ik, ja dat klopt. Uh, maar dat is ook wel het type die heel snel uh, alleen maar uh, in dit geval de leider volgt. Um, en uh, ja, je hebt heel vaak discussies dat, uh, dat de politiek heel, veel, heel ver van de mensen af uh, gaat staan. En dan denk ik, ja, dat krijg je ervan. Als ja. je niet meer op inhoud gaat uh, stemmen, maar te veel te veel naar de Maar, maar wacht, beetje, uh, nou, gaan kijken. Paul, even over die PVSP. sp Ik heb de PV nooit, nooit uh, horen zeggen dat de bijstand omhoog moet. En ook niet dat uh, de SP, dat law and order zo verschrikkelijk belangrijk is. Op integratieverhaal, een boerkaverbod, werd ook niet door de SP gesteund. Volgens mij lopen die partijen echt heel ver uit elkaar hoor. Nee, dat klopt. Dat klopt. Nee, dat, dat, dat is ook wat ik zeg. Die twee lopen inhoudelijk okay. heel ver uit elkaar. Oh, sorry. hebben beide een hele charismatische leider die, nou ja, dingen zeggen die voor heel veel mensen aansprekend zijn. En of dat het nu gaat over boerkaverbod of dat het gaat over het optrekken van de bijstand. Ja, dat zijn zaken die voor hele grote groepen mensen aansprekend zijn. Zo bedoel je dat, ja. Ja, ik geef even het voorbeeld, het voorbeeld van 2002. Waarbij je zag dat Rotterdam van oudsher toch een Partij van de Arbeidstad is en was. Met name was. En toen, toen Leefbaar Rotterdam, daar kwam stad, Nou, ik dacht, nou ja, ze kregen 17 zetels toen Klopt. in de Rotterdamse gemeenteraad. Aardverschuiving was dat hè, met Fortuin, Ja. Precies, en niet heel lang daarna werd er, werd er gezegd van ja, de politiek staat heel ver van ons af. Toen dacht ik, ja, dat klopt. Als je uh, vanuit je inborspartij van de arbeid bent en uh, jarenlang stemt... dan moet je niet gek kijken dat de politiek verandert. Op het moment dat je iets anders stemt, dat, dat hangt daarmee samen. Klopt. Dat ben ik... Uh, een... Ja. Ook Paul Bogart, dankjewel. Uh, we gaan naar Lodewijk Grondebom. Die zegt op Twitter, Eerdmans, Roemer kan geen stront verkopen. Uh, een poppetje werkt dus, maar beperkt, zegt hij. Erik van Soest uit Zeewolde. Hi, Joost, ik ben Erik van Soest. Uh, ik ben het maar ten dele met je stelling eens. Ik denk dat uh, de eerste keuze die we maakt is uh, of je links of rechts kiest. En daarna ga je kijken, denk ik, uh, kijken heleboel mensen naar de poppetjes. Uh, en uh, ja, een van de voorsprekers heeft het ook al gezegd. Uh, sociaal gezien lijkt de PVV heel erg op uh, de SP. Dus daar is de keuze veel minder groot geworden. Ja, daar zit wel wat in. Ik denk dat ze sociaal-economisch, niet cultureel, wat Peter zei eigenlijk, maar wel sociaal-economisch meer op de PSP-lijn zitten. Maar er zijn wel grote verschillen natuurlijk, als je het ook over de manier van politiek bedrijven hebt, hoe ze, hoe ze verschillen. Maar ben je het niet met me eens dat inderdaad, wat er altijd gezegd wordt, het etiket komt aan het eind, dat je juist moet starten met een politiek leider. Dat partijen, politieke partijen moeten starten met een politiek leider en daar volgt het verhaal uit in plaats van andersom. Ja, maar dan krijg je... Sorry dat ik je onderbreek, maar dan krijg je nee. het Amerikaanse systeem. Ja. Als je naar Amerika kijkt, daar gaat men uh, eerst uh, kiezen welke leider ze willen hebben... en vervolgens wordt uh, ja. er een, uh, een programma achteraan. Juist. Uh, ja, dat, dat kan natuurlijk ook tot hele grote ongelukken gaan leiden. Want als stel je voor, je krijgt een hele charismatische leider die eigenlijk geen programma heeft... Dan, uh, maar die wel heel veel mensen aanspreekt. dan wordt het een levensgevaarlijke situatie naar mij gevoeld. Nou, maar ik vind dat politieke partijen en hun leiders vaak niet uh, overeenstemmen. Dat is waar, ik denk dat je daar een punt hebt. Ik denk dat er in een heleboel partijen, dat de leider... Uh, nou ja, als je nu naar Cohen kijkt, die staat in feite heel ver van uh, de Partij van Arbeid af. Ja, en ik denk eerlijk gezegd dat Rutte ook linkser is dan die zichzelf voordoet. Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik denk dat Ru Rutte uh, zijn jongensachtige uh, imago heeft gebruikt om uh, uh, heel veel stemmen te trekken. Mm -hmm. En uh, dat men zich, in, zeker in zijn geval, wat minder uh, op de inhoud heeft uh, geconcentreerd. Want ja. je ziet gewoon dat uh, heel veel mensen zijn nu ontevreden. Je merkt het zelf ook op een gegeven moment op. Heel veel mensen switchen zomaar om van links naar rechts. Nou ja, misschien is dat de reden dat het CDA, bijvoorbeeld de partij als het CDA nauwelijks een keuze durft te maken. Want die proberen alles bij elkaar, de kool de geit, te sparen. Daar weten we helemaal niet van welke richting men nu eigenlijk op aan het gaan is. En zeker omdat niemand durft zich uit te spreken over een leider. Oké, dank voor je... Ik mag, ik mag zeggen, Peter, Marguerite, zeker. Marguerite, Peter kan hem. Ja. Ja, uh, jij zegt van... van Margrethe is misschien wel veel linkser dan, dan mm. van de partij. Maar daarmee spreek je zelf natuurlijk al tegen. Want dat zou best eens kunnen wat je zegt. Maar Margrethe heeft... Uh, en de partij hebben een strategie neergelegd... waar Margrethe eigenlijk niet bij paste. En hij was ook helemaal niet zo populair. Dus hoe kan het dan dat de VVD de verkiezingen gewonnen heeft? Ja, omdat men zocht naar een rechtsgeluid. En men vond Wilders misschien te ver gaan. Hoewel er groot op Wilders gestemd is. En men Rutte gewoon een prettige kerel vindt. Omdat hij altijd positief is. Omdat hij altijd. Dat vond men de premierwaardigheid meer dan, dan Cohen. Overigens scheelden, denk ik, duizend stemmen met Cohen. Dus je daar niet Ik denk dat de VVD de, de verkiezingen in. gewonnen heeft dankzij Rutte. Wat zeg je? Oh, absoluut. Ik denk dat de VVD de verkiezingen gewonnen heeft dankzij oh, de, de verzettingen van Rutte. absoluut. Ja? Jij niet? Nee, nee, dat is duidelijk. Nou, ik denk het van wel. Maar één ding, Peter. Hoe verklaar jij, als jij de stemwijzer nu zou invullen als SP'er die dus nu op Roemer stemt... denk je niet dat, dat een heleboel mensen denken, oh jee, heb ik hier, heb ik, loop ik hier achteraan? Nee, nee, want als je kijkt naar, uh, naar stemwijzers en kieskompassen... Uh, de, de meerderheid van de kiezers komt uit bij uh, PVV en bij SP... Want inhoudelijk zitten namelijk heel veel kiezers bij die twee partijen. Ja, maar dan nog, zeg ik, mensen die nu achter de SPR lopen... zijn niet alleen maar ex-PVV'ers, het zijn ook, ook PVDA'ers natuurlijk. Nou, er zijn ook heel veel PVDA'ers en GroenLinks'ers en Zeker. Uh, uh, ook wel D66'ers... Uh, ...misschien in hun hart eigenlijk heel veel voelen voor mm. het SP-geluid. Maar misschien uh, met het verstand zeggen van... ...ja, dat gaat me net iets te ver, dat is me te conservatief. Er zit, komt er te weinig beweging in. Dat is een beetje wat aan de SP kleeft. Yeah. Maar inhoudelijk zitten heel veel mensen daar waar de SP zit. Goed, 21. Het gaat in de politiek om de poppetjes, juist niet om de inhoud. Helaas kun je zeggen, maar het is wel een, een, een zaak van, van uh, zoals het er nu voor staat. De heer Bertel uit Brummen, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Zegt u maar meneer Bertel. Het gaat niet om de poppetjes, maar ook niet meer om de inhoud. Het is, uh, het is jammer, maar alle partijen hebben geen ruggengraat meer. En het is eigenlijk een beetje sneu dat we allemaal zo goed zijn opgevoed. Want we willen allemaal netjes stemmen, zodat we meetellen. Mm -hmm. Maar de partijen hebben eigenlijk, eigenlijk geen ruggengraat meer. Dat nee, is, dat is groot u, bent, u, zegt, u zegt eigenlijk, kiezers zijn niet grillig, maar de partijen zijn dat. Ja. Die lopen, door, die lopen te, te wapperen. Ja, ja. de partijen lopen te wapperen en de kiezers zijn eigenlijk net wat te braaf. Want we stemmen allemaal wel netjes, maar we zouden eigenlijk de hele boel eens even een keer goed moeten laten zakken. Mm. Zodat ze eens rustig terugkijken. Rust Je had het net al over het CDA en Kool en Geit. Ja. Ja. U zegt gewoon politiek afscheid nemen met, met, even met elkaar en uh, een time uh, de democratische time-out uh, inlassen. Lijkt me heel goed, man. Meneer Bertel, bedankt. Jan Flens uit Heilo. Ja, goedenavond Joost. Ik uh, ben het zeer eens uh, met de stelling. Ik denk ook dat het niet te ontkennen valt als we naar het verleden kijken. Want uh, de Socialistische Partij onder Agnes Kant werd gemarginaliseerd. En nu met min of meer dezelfde boodschap onder Emiel Roemer uh, doen ze het ineens weer heel goed. Dus ik denk dat de poppetjes absoluut belangrijker zijn dan de inhoud op dit moment. Ja. En we hebben in het verleden ook meer voorbeelden gezien. met Terlao, met Vermeerlo, met Nijpels, met Wiegel. Uh, ik denk dat de poppetjes absoluut het belangrijkste zijn. En is, is dat omdat mensen dat, daar, achteraan, daar achteraan, omdat ze zich emotioneel mee verbinden, of is het gewoon de man die makkelijk praat en roep heeft, omdat hij nou eenmaal niet in de regering zit en, en dus vanuit de zijkant uh, flink kan, uh, kan schreeuwen? Wat denk je? Ja, het vanuit de oppositie natuurlijk altijd heel makkelijk roepen. Dat heeft het verleden ook bewezen. Maar hmm. ik denk dat het heel erg is, wat al eerder gezegd is, dat mensen zich moeten kunnen identificeren of achter iemand aan moeten kunnen. Waar ze vertrouwen in hebben, waar ja. ze zeggen, nou, dat is inderdaad iemand aan wie ik auto zou uitlenen. Nou, precies. Ik denk dat, dat zeer, zeer belangrijk. En niet gek ook, het is ja. ook niet zo raar trouwens, want het is ook heel belangrijk. waar Je kunt wel een verhaal stemmen, maar als iemand daar vervolgens niks mee doet, ik vind het heel belangrijk om op een goed poppetje te stemmen namelijk. Nou, ik ook, want ik wil graag weten wie, uh, wie ons land uh, ja. onder zijn beheer heeft. Ja, maar waarom doen ze het zo denigrerend over politici ja. altijd? Van de het poppetjes. vertrouwen in de persoon ja. is, uh, is denk ik belangrijker dan het vertrouwen in uh, puur de programmatische punten die nou. in de coalitiebesprekingen toch vaak uh, onderdoorgaan. Daar zeg jij een heel waar woord, vind ik Jan. Hartstikke goed. Bedankt voor je belletje naar 0800-1121. Kunt nog meedoen tot 7 uur zijn we er met avondspits van WNL. 0800 of twitteren via hashtag WNL. Hashtag Eerdmans Bas Hendrik zegt... een poppetje met inhoud is in staat om ouderwets aantal zetels te halen... zoals bijvoorbeeld Fortuyn. Kees de Kok zegt bijna hetzelfde. Die zegt het gaat inderdaad om de poppetjes met, met inhoud. Precies, meneer Piet van Es uit Nijmegen. Goedenavond. Ik ben met de stelling absoluut niet eens, omdat de SP namelijk ook de enige getuigeningspartij is samen met de SGP en de Partij voor de Dieren. Want de, de SP heeft namelijk al jaren geleden gewaarschuwd voor de euro, maar ook voor de marktwerking en de zorg. Denk maar aan heel die discussie over de tandarts en de kinderen. En waarom kon Want de tandarts ja. weer, uh, vrij uh, tandoortsviervrije mogen hebben? Heeft de SP allemaal voor gewaarschuwd? Maar meneer Van Essen, u bent duidelijk een SP'er. Ja. Mag ik u eens vragen, waarom lukt het nou mevrouw Kant zo moeilijk... om dat verhaal eens goed voor het, over de toonbank te krijgen? Nou, dat zal wel aan mevrouw Kant liggen. Maar ik heb daar niet uh, op gereageerd. Ik heb gestemd omdat ik vind dat we een andere maatschappij moeten hebben. Want op deze manier gaan we ontzettend de verkeerde kant op. En uiteindelijk uh, kijk ik bijvoorbeeld naar die PGB. En naar ja, bijvoorbeeld... nee, maar u hoeft niet inhoudelijk mij te overtuigen. Want ik word nooit een SP'er. Maar da daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat erom, wie is nou belangrijk? Is nou de... de... Nee, maar de SP zal ik nooit regeren. Nee, dat ben ik ook nog eens een keer met u eens. Maar het gaat mij erom, vindt u nou de poppetjes van belang groter nee, nee. dan nee, ik de inhoud? getuigenis. Kan ook net goed SGP zijn, dat is niet mijn partij. Maar ik stem op getuigenispartij. Want ik zeg, jongens, jullie zijn mensen die iets aan wanorde in deze maatschappij kunnen doen. Piet, ik hoor een rare toon... Dat lag inderdaad toch aan Piet van Nes, Maar toch goed om je te spreken. Rijn van Wachtendonk, die twittert uh, uit Rijnlo Eerdmans. Het gaat om het verhaal en de figuur. Mensen luisteren met een houding: van, wat heb ik eraan? Dus charisma helpt. En Lola zegt: uh, ja, Joost, ik wil het nog even anders benaderen. Toen de PVDD, dus Partij voor de Dieren, sterk opkwam, lag dat duidelijk aan de dieren in hun programma. Kijk, bedrijfshond, daar zit je weer goed met je, met je verhaal. Richard Draaier uit Utrecht. Goedenavond, Joost. Uh, ik wil uh, even meedelen dat ik. Ik ben wel eens met je stelling. Waar ik uh, eigenlijk weinig mensen over hoor... is dat we een hele grote schade zwevende kiezers in Nederland hebben... Uh, die uh, volgens mij wel degelijk in eerste instantie naar uh, het poppetje kijken. Mm. Um, en ik weet ook niet of dat heel erg vervelend is dat mensen dat doen. Omdat ik verwacht dat er een heel ander politiek klimaat gaat opstaan. Niet zozeer van links en rechts of midden. Maar dat mensen zich veel sterker gaan scharen... achter uh, stellingen die uh, personen innemen mm. En die partijen daarin innemen en of het nou links of rechts is. Volgens mij is het een hele grote schare aan kiezers in Nederland. Een steeds groeiende grote uh, schade die, uh, die niet zozeer. Uh, uh, voor links of voor rechts is, maar meer voor standpunten. Puur op de inhoud. Oké, okay. Richard Draaier, dankjewel. Dat was een, een, een duidelijk een goed geluid, vond ik zelf. Uh, daarmee draaien we ook de uitzending dicht, want het is uh, klaar wat betreft Avondspits voor deze avond, deze mooie maandagavond. Straks gaat Kunststof verder met Menno Dichter. Dat is, een, uh, dat is ook een dichter, dat is grappig. En hij uh, praat over zijn bundel. Mijn naam is Legioen. Uh, dit was Avondspits. Ik wens u een heel fijne avond uh, namens ons allen en wij zijn er morgenavond zeker weer met een nieuwe mening van de dag. Wij hopen u te spreken. Tot dan.